4 uur en daarnet met het NOS-journaal. In Limburg wordt vanavond een nieuwe piek verwacht in de waterstand van de Maas. Omdat er regen voorspeld is, verwacht Rijkswaterstaat dat het waterpeil 10 centimeter stijgt. In heel Limburg zijn daarom extra maatregelen genomen. In de Roer zijn sluisdeuren gesloten om te voorkomen dat delen van Roermond onderlopen. Bij Itteren worden over een lengte van 200 meter demontabele kademuren neergezet. En in andere plaatsen worden extra pompen ingezet. In Gelderland worden geen problemen verwacht met de Rijn en de Waal. Toch is uit voorzorg in Nijmegen de Waalkade gesloten. Alle auto's die daar nog geparkeerd stonden zijn weggesleept. De toestand van de Amerikaanse politica die gisteren in Arizona in het hoofd werd geschoten is nog steeds kritiek. Wel zijn de artsen van de 40-jarige Giffords optimistisch over de kansen op herstel. Giffords, die voor de democraten in het huis van afgevaardigden zit, werd van dichtbij neergeschoten op een politieke bijeenkomst. Zes andere mensen werden doodgeschoten en dertien raakten naar gewond. De 22-jarige Schutter is gearresteerd. Hij wordt omschreven als een verwarde man die was afgewezen door het leger en een hekel had aan de overheid. Of Giffords een bewust doelwit was is onbekend. De politie zoekt nog naar een medeverdachte die bij hem in de auto zou hebben gezeten. In Colalbo is Ivan Skobrev Europees kampioen allround schaatsen geworden. De Rus won de afsluitende 10 kilometer met een indrukwekkende inhaalrace. Enkele rondes voor het einde had hij vijf seconden achterstand op Jan Blokhuizen... die in de rit voor hem had gereden. Maar in de laatste ronde wist Skobrev de Nederlander nog te passeren. Blokhuizen werd in het algemeen klassement tweede, Koen Verweij werd derde... Wouter Oldeheuvel vierde en de Noor Bukko vijfde. De vierde Nederlander, Rens Rotteveel, eindigde op het EK op de elfde plaats. Het weer zonnige periode na nagenoeg droog, dus ongeveer 6 graden. Morgen iets kouder, dinsdag regenachtig. En dan loopt de temperatuur geleidelijk weer op. Dit was het NOS-journaal. ANB nee, verkeersinformatie. Er staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein 7 kilometer. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knopend Prins Klausplein en Delft 4 kilometer. GELUIDEN. Het is bijna twee minuten over vier. U bent weer terug bij Langste Lijn. We gaan eerst even kijken naar een berichtje wat wij hier net binnenkrijgen. Leonardo, die de komende dagen meetraint met Jong-NAC. De Brescia mocht niet mee met de selectie op trainingskamp... omdat hij donderdag zonder opgave van reden wegbleef bij de training. En ook niet bij de nieuwjaarsreceptie. Hij bleek achteraf ziek te zijn. Maar ja, had zich niet ziek gemeld. Geen briefje bij de cochersje van de NAC gehaald, blijkbaar. Zodra het eerste elftal terug is in Breda... traint Leonardo weer mee met de selectie. Dan gaan wij in afwachting zijn van het schaamplein... ...waarin wij nog drie ritten te gaan hebben op de vijf kilometer. Jorien Voorhuis zo na de dweil tegen Lobisheva. Marit Leenstra tegen Diane Valkenburg. En tot slot rit 6, waar het natuurlijk allemaal om gaat. Sablikova met een voorsprong van ruim twee seconden gaat rijden tegen Irene Wust En je weet het niet, de omstandigheden, het kan gaan sneeuwen. Er kan nog van alles gebeuren daar. Wij houden u op de hoogte. Eerst gaan we naar Sint-Michelsgestel waar Lars Boom zijn zoveelste nationale titel gaat behalen bij de veldrijders Joris van den Berg. En dat doet hij op indrukwekkende wijze hoor. Als je hem hier door die zandbak ziet gaan. Met die karakteristieke kattenrug van hem. Hij gaat, het kost hem niet eens zo heel veel inspanning meer. Het gat is nogmaals, ik heb het al gezegd, geslagen. 15 seconden achter hem rijdt zijn ja, min of meer ploeggenoot Gerben Knecht. Uh, Boom rijdt natuurlijk van Rauwebank. De Knecht rijdt voor het Rauwebank Off-Road Continental Team. is een klein verschil. Maar dat is helemaal geen bedreiging meer. Je ziet aan Boom dat hij weet dat hij zijn zaakjes voor elkaar heeft. Bovendien is het parcours hard en droog. En is het, het, het risico op materiaalpech heel klein. En hoeft Boom alleen maar uit te rijden. En daar is hij nu mee bezig. Hij zit in de laatste ronde met achter hem dus de knecht. En daarachter die trojka van de Leontien van Moorselploeg. Van IJzendoorn, van Amerongen. En Hunders. En die rijden om het brons zometeen. Net als eh, niet Hunders, maar Thijs Al, excuus. We kijken in de verte of Lars Boom er al aankomt. Veel mensen hier in Sint-Michels-Gestel in een aangenaam voorjaarszonnetje. Je zou even gaan denken dat het lente is, maar echt, dat is het niet. Want in de wind staan sommigen te blauwbekken van de kou. En dat is ook niet zo gek, want de gevoelstemperatuur gaat aardig omlaag daardoor. Met Boom nog altijd heel erg makkelijk voorop, op weg naar zijn vijfde titel op rij. Hij won vorig jaar in Heerlen, hij won daarvoor in Huibergen. Drie jaar geleden hier in sint Schestel. ook in Woerden was hij de beste in 2007 en in 2006. Dat was het laatste jaar dat Lars Boom niet kampioen werd. Toen ging de titel naar Gerben de Knecht. Nu is hij niet ver meer verwijderd van de finish. Boom, de 25-jarige renner van Rabobank. In het begin van de koers reed hij meteen als door een boog weggeknald uit het peloton weg, met vijf man achter hem aan. De Knecht, Huenders van Amerongen en daar kwamen we bij. Al en van Leeuwen. Patrick van Leeuwen rijdt een goede koers. Ligt nog altijd rond de vijfde, zesde plaats. Maar speelt geen enkele rol in de strijd om de nationale titel. Die titel gaat naar Lars Boom. In de verte zien we hem een bocht doorgaan. En achter hem zien we alleen maar een leegte. Daar komt de Knecht dan het viaductje af. Maar dat is nog altijd een gat van ruim 15 seconden. En dat betekent dat Boom... ...onbedreigd op weg gaat naar de nationale titel. Hij komt het laatste rechte eind op, omzoomd door toeschouwers... ...en hij gaat fluitend bijna hier over de streep. Vijf Nederlandse titels op rij. Deze man is toch een cyclocross-fenomeen. Heel knap gedaan, Boom. Hij rijdt geen wereldkampioenschap, maar is met afstand de beste veldrijder van Nederland. En die afstand bedraagt vandaag... 15, 20 seconden op de nummer 2. Zeer knap gedaan, dat wel van Gerben de Knecht. Hij pakt het zilver. En naar wie gaat die bronzen medaille? Dat is interessant, want daar gaan drie ploeggenoten omstrijden. We zien ze nog niet komen. En dan begrijpt hij dus dat het verschil echt enorm is tussen Boom en dan de Knecht. En dan met name de rest van het veldrijden in Nederland. Het is jammer dat Boom zich toch meer op de weg gaat toeleggen. Dat is heel goed voor het wegrennen, maar dat is niet goed voor het veldrijden. Daar komen ze. De bronzen medaille gaat naar. In de verte. Eddy van Ijzendoorn pakt hem. Dat is mooi. Van Ijzendoorn pakt de bronzen medaille op het NK-veldrijden. Eerste, dus Lars Boom. Tweede, Gerben de Krecht. En brons voor Eddie van Ijzendoorn in Sint-Michelsgestel. Jaap Egmond in de jaren 80. Enorme hits toe met de Stars on 45. Met al die Beatles-hits in, in dit geval. Gisteren verloor Ajax met 4-2 van haas En opvallend drie doelpunten op naam van Ruud van Nistelrooy voor de Duitse club. In het seizoen 99-2000 scoorde hij ook al eens 2x3 keer tegen Ajax. Het was voor Ruud van Nistelrooy dus niet de eerste keer. Ja, ik kan me nog wel herinneren. Ja. Nu een paar jaartjes verder. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik vond de wedstrijd met twee gezichten. Eerste helft waren wij, denk ik, veruit de beste tweede helft als Ajax beter. Dan uh, hebben we eigenlijk alleen maar achter de bal aangelopen. Ja. En eigenlijk uh, weinig, genoeg, weinig kansen het Eerste helft hebben ze eigenlijk uh, opge, opgewacht en uh, eruit ja. overgedonderd, ja. Overdonderd met veel, veel kansen en doelpunten. Dus ik denk dat dat een beetje het verhaal van de wedstrijd was. Middenmotor met HSV, maar het ging alweer wat beter. De opwaartse lijn is, is gemaakt. Ja, ik denk zeker vandaag is, is wel een teken dat wij weer op de weg terug zijn. Uh, we, hebben natuurlijk, uh, we wachten nog op Joris, die, uh, die bijna terug is. En uh, Peter iets. dat zijn natuurlijk jongens die wij heel goed kunnen gebruiken. Maar ik denk wel dat we vandaag uh, hebben laten zien dat wij, uh, dat wij beter kunnen dan de eerste seizoenshelft. Iedereen vindt het leuk om, om je te horen, om je te zien spelen, om je te zien. En denkt ook na van hij uh, is 34. En dan? Ik hoorde je net tegen anderen zeggen: ik wil nog zo lang spelen als ik kan. Ja, natuurlijk. Uh, heel graag, als dat, als dat kan. Uh. Zolang je fit bent, zeg je van al is het twee, drie jaar, wil ik op het hoogste niveau ah, spelen. Nou, laten we het jaar, jaar per jaar bekijken, maar uh, ik denk dat dat wel zinvol is. En, uh, maar ja, ik, ik heb zoiets van, ja, ik wil graag doorgaan. Als je stopt, dan, dan komt het nooit meer terug. En, uh, ik, ik, uh, ik, ja, het nou, zou mooi zijn. Ja. Jij moet een beslissing nemen, toch? Wat je gaat doen zeg maar, na de zomer. En vaak speelt gevoel bij jou een rol. Dat je ja. er iets bij moet voelen. Manchester United of Madrid. HSV. Voel je ook wat hè, voor die club. Uh, wat, wat, wat zal je beslissing doen mee invloeden? Ja, ik denk ik uh, openstaan voor, uh, voor HSV als eerste. Ja? Uh, dat heb ik ook altijd gezegd. Dat dat de eerste is met wie ik uh, om de tafel ga. En, uh, ja, en dan, moeten we, en dan eventueel wat, wat daaruit komt, dan kunnen we verder kijken. Ik denk aan Eindhoven, toch? <laughs> ja, jij niet? Dat ja, denk jij ook wel. Nee, ja, dat is natuurlijk ook uh, nog een beetje uh, ja, prematuur suggestief. Maar natuurlijk, uh, iedereen weet uh, wat, ik, uh, wat ik bij die club uh, ja. voel. Dat dus, uh, is duidelijk. Maar, maar dan is het niet om af te bouwen. Als Van Nistelrooy naar PSV gaat, dan gaat hij daar... Hè? Toch om te scoren en niet om langzaam zijn carrière af te bouwen. Dus zo zit je niet in elkaar volgens mij. Nee, ik denk niet dat dat op Ik denk zolang je nog speelt dat je dan alles ervoor wil doen... en dat je niet in je hoofd hebt dat je afbouwt. Ik denk dat je afbouwt, dat je nog elke, elke ochtend een paar rondjes gaat lopen. Dat, dat is afbouwen, maar niet bij een club. Dat, dat, dat werkt niet, denk ik. Ruud van Nistelrooy, vertel dat aan Joep Schreuder. We gaan weer schaatsen in Colalbo, er is gedwijld. En dan komen de Nederlandse dames ook in actie op de vijf kilometers. Bastien Timmerman. De eerste is Jorien Voorhuis. Zij rijdt tegen Jekaterina katerina Lobicheva. Voorhuis ligt voor ten opzichte van de Russin. Maar ik had toch wel verwacht dat het verschil groter zou zijn... dan uh, nou, de dertig meter die het is op de baan... Dan loopt ze dan nu in deze fase wel ietsje meer uit op de resin, Maar die heeft nu het voordeel van de binnenbocht. En gaat weer een verschil goed maken. Want Lobisheva is iemand die niet zo goed is op de langste afstand van het allrounder. Er staat nog wel wat op het spel voor Jurien Voorhuis. Want als je bij de top 6 eindigt als Nederlandse schaatsster van dit Europees kampioenschap. En je bent ook zeg maar de eerste of de tweede of de derde Nederlandse van de vier. Dan weet je zeker al dat je naar het wereldkampioenschap in Calgary mag. Dus dat gaat eigenlijk als je nu kijkt naar dat algemeen klas. Tussen haar en tussen Diane Valkenburg, want het verschil onderling is maar 51 honderdste van een seconde. Valkenburg komt hierna, rijdt dan tegen Marit Leenstra. Nu is dus Jorien Voorhuis bezig. Ze is trouwens ook langzamer dan het schema van Marie Hemmer. Die dus de snelste tijd heeft met 7, 26, 62. Ze moet nog twee rondjes. Hemmer had die 6, 14 met een rondetijd 36, 3. En hier is de doorkomst van Jorien Voorhuis. Waarbij Loubicevader gaat zo langzamerhand het licht uit. Uh, hopelijk dat dat hier niet gebeurt. Voorhuis een rondje van 5. Lobisheba meer dan een seconde langzamer dan Voorhuis in deze ronde. En dan kruipt Voorhuis toch wel eh, nou ja, langzamerhand wat naar boven. Staat op dit moment eh, nog maar anderhalve seconde zo'n beetje achter op die tijd van eh, Marie Hemmer de snelste tot nu toe. Die had een eindtijd van 7.26.62. Daar is Voorhuis nog niet. Want als ze zo meteen hier doorkomt dan weet ze dat ze nog één rondje moet. En die voorsprong op de tegenstander op Lobisheba is enorm opgelopen. En die tijd van hem? Die ligt 10 seconden boven de tijd die uh, Voorhuis reed... eind december van het vorige kalenderjaar. Nog niet zo lang geleden dus, bij het Nederlands kampioenschap Allround. En het zou kunnen dat ze Hemmer nog pakt in de laatste ronde... want het verschil is nog maar 1 seconde. De rondetijd was sneller. Ze moet oppassen dat ze niet tegen Gerard Kemkes aanrijdt... want die staat echt halverwege op de kruising... Terwijl het ook dit seizoen officieel vak is voor de trainers langs de kant. En de coaches die mogen daar officieel niet uit. Maar Kemkes die stond aan meters uit. Zoals wordt hij naar de tribune gestuurd. Ja. Hier komt uh, Jorien Voorhuis in ieder geval aangereden. Haar vijf kilometer zit er bijna op. Maar de tijd van Marie Hemmer zit er niet in. 7, 28, uh, 49. Ze geeft zoveel toe dat ook Rokita uiteindelijk nog zelfs sneller was. En het toernooi zit er ook op voor Jekaterina Lobicheva. Na 7 minuten 36 seconden en 44 seconden. 100ste. Ook niet echt een toprit dus deze rit van Jorien Voorhuis. Ze moet nu gaan afwachten wat Diana Valkenburg dadelijk doet tegen Marit Leenstra. En dan weet Jorien Voorhuis of ze al rechtstreeks geplaatst is voor het WK in Calgary. Of dat ze dat zal moeten doen via de al onbekende en al onberuchte skate -off. We gaan even praten met Henk Kemser. Henk, uh, Jorien Voorhuis gaat uh, vijfde of vierde worden uiteindelijk in het klassement. Dat hangt van Valkenburg af. Dan hebben we vier dames bij de eerste vijf van Nederland. Dan zou je zeggen, jemie, nee, dat is goed. En toch, als je nou het toernooi van Voorhuis ziet, uh, de beroemde vraag... Uh, zijn wij nu zo goed of is de omgeving toch ook wel wat matig? Dat laatste. Ja, dat laatste want haar ja. toernooi is niet overweldigend hè de momenten nee, ja, als we dit niet zien over het zo... al en het Europees kampioenschap Je dat dat ik mag gerust zeggen dat het deelnemersveld bij de dames geraal is. Ja. En dat is een probleem aan het worden, want stel nog is dat zo'n... Zo die, die, we hebben dan het Tsjechische fenomeen, gelukkig. Die houdt dat dan ook een mm. beetje overeind, zeg maar, met Wust. Mm. Maar die, die, die oogst daar waar we bij de mannen dan vijf mensen... zeg maar, binnen een punt zien eindigen vandaag... Dat bij die vrouwen ja. zijn de verschillen groter en groter. En dan is uh, bij de Duitse dames is, is Becker er wel niet. Uh, en die zal waarschijnlijk als, uh, als kandidaat voor de wereldkampioenschappen dan wel naar uh, Calgary toe gaan. Maar daar is het natuurlijk ook schraal. Ja. En uh, ik denk dat... Uh, met alle respect voor dus de deelnemers maar in de plaats... voor dus de, de mensen die dus straks de prijzen pakken. Maar het is, uh, het is geen indrukwekkend toernooi en een groot spektakel. Nee. Dus uh, het mannenslot, dat was fascinerend. Het vrouwenslot hopen wij natuurlijk met Wüst en of Ja, maar... er zijn nog wat, wat uh, de, komende, dus de komende kwartier, 20 minuten... Uh, je weet niet wat het weer doet. Nee. Dus ik heb dus de tijdsverschillen ten, ten opzichte van elkaar maar wat opgeschreven... Want dat kan nog weer eens een keer op een gegeven moment een onbekende factor zijn... Ja, het... waardoor je dus, dus, nou dus weer grote sprongen mogelijk gaat, gaat zien. En we zullen zien. We gaan... het, wordt, het wordt zwaar zo meteen, met name die derde rit met de Ja, omdat ook de, in de derde rit het ijs natuurlijk steeds meer gaat uitslaan. Marit Leenstra en Valkenburg zijn de volgende twee uh, Nederlandse dames. We hebben het over het Europees kampioenschap, Sebastian. En Marit Leenstra heeft de leiding op zich genomen in deze rit. Ze hebben er dadelijk een kilometer op zitten. Leenstra ook sneller... In het begin dan de rondetijden van Marie Hemmer. Leenstra moet goed maken op Sablikova 9 seconden en 1300ste. Op Irene Wust 6 seconden en 46 honderdste. Ze heeft in ieder geval de eerste van de vijf kilometers erop zitten. Ze is in elk geval dapper begonnen. Maar het Leenstra rijdt nu een rondje van 34-7. Dan is Valkenburg toch weer even wat sneller. Twee tienden sneller in deze ronde dan Leenstra. En als je naar de, bij de persoonlijke records kijkt... dan weet je dat Valkenburg gewoon de betere steer is. Maar Leenstra voelt zich lekker. We zien weer een beetje die Leenstraat terug van dat Europees kampioenschap van een paar jaar geleden in Colonna in Rusland waar ze debuteerde. En uiteindelijk zesde werd op het Europees kampioenschap. En iedereen zei, hé hey, wat een leuke frisse meid is dat. Die laat tenminste weer eens wat zien. Die laat ook zien dat je veel plezier kunt hebben in schaatsen. Valkenburg opnieuw wel langs zij. En die uh, ligt volgens mij ook lichtjes voor na. Nee het hangt erom. Het is uh, nog net Leenstraat 20386. Om 2,03,95. Maar 35. En net voor Leenstra. En een 34,5 voor de tweede ronde op Rij. Bij Diana Valkenburg. Die dame uit de controlploeg. Die dus die halve seconde moet goedmaken op Jurien Voorhuis. Zodat ze dan zeker weet dat ze naar Kelgeweer mag. Naar het WK. En in ieder geval gaat Leenstra goed mee op de baan met Diana Valkenburg. Nu Leenstra door de binnenbocht. Weer onderdoor langs zij. En volgens mij ook lichtjes voorbij. Ja, inderdaad. Leenstra die ligt lichtjes voorbij het uitrijden van die binnenbocht. En ze houdt die voorsprong in stand. Breidt hem zelfs nog ietsje uit als er 1800 meter opzitten. Leenstra toont dus karakter. Rondje 35-3, net zo snel als Diane Valkenburg, waarvan ik wel denk, als ze maar blijft staan. Want het Nederlands kampioenschap kan ik me nog herinneren, ja, dat ze daar zich heel bijzonder onderuit tikte. Ook op het NK afstanden ging ze op de snuffert. En wat dat betreft is Valkenburg in ieder geval het type die moet zorgen dat ze geconcentreerd blijft. Want ik denk dat het daar toch wel veel mee te maken heeft. Ze kan ook heel diep gaan. Dat is natuurlijk wel een enorm voordeel voor Diane Valkenburg, die dan toch nu toch langzamerhand wel een beetje de de voorsprong gaat nemen op Leenstra. Het is niet veel hoor. Het is een metertje of drie. Maar toch lijkt het erop alsof Leenstra moeite heeft om dat juiste ritme te vinden. Ronde 35,5. Wel zo'n beetje. Bijna dezelfde rondetijd als hiervoor. Valkenburg heeft uh, inderdaad versneld. Zie je terug in uh, de rondetijden. Heeft dus uh, de leiding op zich genomen in deze rit. Het initiatief overgenomen. En nu is het dan aan Leenstra om weer mee te gaan. Maar je ziet toch op de kruising ook dat de dames echt hard moeten werken. Om dat ritme goed te houden en om het tempo erin te houden. En om, die, uh, om zoveel mogelijk push en power mee te geven aan die zijwaartse afzet. Ondanks de buitenbocht houdt Diana Valkenburg de voorsprong. 2600 meter passage is aanstaande. Dit is de moeilijke fase voor Leenstra. Rijdt een halve seconde langzamer over de afgelopen ronde dan Valkenburg. Valkenburg in 35-0. Leenstra 35-5 en nu moet Leenstra ook achterlangs kruisen naar de buitenbaan. En dan weet ze dat die voorsprong alleen maar verder op gaat lopen van Valkenburg. Hoewel ze gaat nu even goed mee in de rug daar van Valkenburg. Maar nu mag Valkenburg die binnenbocht instappen en dan zie je meteen dat dat verschil oploopt. Kijken hoe ze daar uit die bocht komt. Dat doet ze prima. Gaat niet te wijd naar buiten en blijft keurig. Dan op die baan. En Leenstra die zie je dan ook nog even doorknokken om nog heel even proberen te versnellen. En ze moeten nog twee kilometer, want er zitten drie kilometer op. Vijf ronden derhalve nog af te leggen. 424-51. betekent dat Valkenburg bijna twee seconden voorsprong heeft genomen. Ten opzichte van Marie Hemmer, die dus de snelste tijd op haar naam heeft staan. Leenstra ook sneller dan de Noorse. Maar het is inderdaad, je zei het goed net in de vorige ronde, stappen geworden. Zoals Valkenburg zo'n beetje door de bocht gaat ze nu. En dan Leenstra in de binnenbocht, Valkenburg in de buiten... Baan, kijkt mooi vooruit waar ze naartoe moet. En ze houdt de voorsprong in stand op Marit Leenstra. Die probeert mee en mee te gaan in die binnenbaan. En moet oppassen dat er dadelijk niet weer een moeilijke kruising komt. Alhoewel het verschil toch wel behoorlijk is. Ja, 3400 meter afgelegd. Vier rondjes nog te rijden. Allebei dezelfde ronde. 35,5. Kijken we dan even naar de tijden van Marie Hemmer. Die reed hier een rondje van 35,8. En dat betekent dat ze langzaam aan... Uitlopen op dat schema van Marie Hemmer. Kijk naar de overkant van de baan. Zie je daar Jan van Veen staan. Die Marit Leenstra dan toch aanmoedigt. Ook Renate Groenewold die bemoeit zich met Leenstra. En dan zien we dat Valkenburg nog steeds de voorsprong heeft. En dat het nu toch wel langzamerhand ja, iets meer is geworden dan in de voorgaande ronde. We gaan naar de 3800 meter met die voorsprong. Valkenburg, ronde 35-3. Snoept er twee tienden af ten opzichte van de vorige passage. En Marit Leenstra verliest een tiende van een seconde ten opzichte van die vorige doorkomst Nu 3800 meter afgelegd voor Diane Valkenburg. Houdt die rechterarm van de rug af op de kruising om dat ritme aan te geven. Leenstraat doet datzelfde, maar ziet Valkenburg toch ook op de kruising weer ietsje verder weg bij de rijden. En Valkenburg, ze viel dus twee keer dit seizoen al op zo'n 5 kilometer. Maar ook dit Europees kampioenschap maakte ze toch al een missie. Gelijk bij de start van de 500 meter toen haar rechterschaats een beetje wegvloog. Dat was een valse start toen voor Diane Valkenburg. 35-6ste ronde voor Valkenburg. 6. 3 voor Leenstra. Ja, die zit dan toch ineens in de rondjes 36. En uh, flink ook. En dan moet ze toch gaan oppassen dat ze niet heel veel gaat verliezen. We zien er ook uh, Koen Verweijen aan de kant aan de ploeggenoot van Marit Leenstra. En we zien dat uh, Wopke de Vecht... die houdt zich bezig met uh, Diane Valkenburg. Valkenburg die ook nog dat duel dus inderdaad moet gaan uitvechten met Jorien Voorhuis. Het verschil tussen beide dames was 51 honderdste van een seconde op deze 5 kilometer. Met de voorsprong voor Voorhuis. Maar Valkenburg die pakt daarin elk Terug. De laatste ronde gaat ze in en Leenstra moet echt moeite doen om goed op de been te blijven. 36-3, de rondetijd van Diana Valkenburg. Ze heeft drie seconden en 78 honderdste voorsprong ten opzichte van Marie Hemmer. Leenstra ook nog sneller dan Marie Hemmer was. Het zit er dus dik in ten opzichte dat dit de twee snelste tijden tot nu toe worden. Of Leenstra moet in de laatste ronde nog heel veel gaan verliezen zoals Jory Voorhuis dat in de rit hiervoor voor ook deed. De laatste bocht, daar stapt op dit moment Diana Valkenburg door. Ze hapt naar A hier in Colalbo, dat natuurlijk hoog ligt, 1100 meter, de ena na hoogste ijsbaan ter wereld. Maar ze gaat op weg naar de snelste tijd en een ticket voor de WK in Calgary. 7.24, 69 haar eindtijd. Marit Leenstra, 7.28, 06. Ze geeft nog te veel toe in de slotfase... om sneller te zijn dan Hemmer en Rokita, de vierde tijd. Maar belangrijker, Leenstra blijft wel... Uh, uh, Valkenburg en Voorhuis voor in dat algemene klassement en ziet er dus naar uit dat zij derde... gaat worden op dit EK. De glimlach ook bij Valkenburg. Zij weet dat ze voorreis voorbij is gegaan... en dat zij die skate-off... voor dat laatste WK-ticket niet hoeft te rijden. En Kremser... Uh, keurige rit kunnen we zeggen... van Valkenburg, want die wist wat ze moest doen... om dan in ieder geval de derde Nederlandse te worden. Daar word je vierde mee in het totaal. Uh, Leenstra, die is dit seizoen zeg maar teruggekomen. Uh, hier moet ze nog wel een stap maken... Hè, die langere afstanden... om echt in een allrounder ja, heel goed mee te kunnen die, doen. Die vijf kilometer is ook haar ding niet. Nee. En de wijze waarop ze dan toch uh, in het laatste taaljaar... Dan, dan gaat het naar 37 seconden en meer per ronde. Dat, uh, dat is veel, ja. in absolute zin. Maar in verhouding met, uh, met dus de omstandigheden en datgene... waar ze dus vandaan komt en wat ze heeft gedaan... Dan is dat goed. Want Al goed, kunnen... maar in ieder geval ja. dat is, is het acceptabel. Het is kouder geworden nu, het is bewolkt geraakt. Het zonnetje is weg. Dat maakt het ijs nog zwaarder nu, derde rit na de ja, dwel. Je krijgt, je krijgt de aangroei van, van het vochtdek boven het ijs. Er, er komt een soort baard, ijsbaard, ja. een, een witte uitslag komt erop. Die schaats die stuurt wat minder gemakkelijk naar binnen aan het eind van de slag, want de schaats is rondgeslepen. En die loopt wat meer naar de zijwaarts weg. En je zet dus je afzet ook wat achterlijker. De top zit van in romp, ja. achterlijk af. Dus de efficiëntie is ook minder. Oké, okay. nou wij gaan kijken, want beide dames die nu de baan in zijn... hebben in ieder geval evenveel last van de baan. En hoeveel last krijgen ze van elkaar? Dat is de grote vraag. De ontknoping. Irene wust tegen Martina Sablikova. Hier zijn de heren Gio Lippens en Sebastian Timmermans. Ooit waren het 14 seconden, 4 jaar geleden. Dat was toen niet genoeg voor Irene Wüst om voor de eerste keer in haar carrière Europees kampioen te worden. Ze is het inmiddels wel een keer geworden. Het jaar daarna, sterker nog, nam ze gelijk revanche in Colomna in 2008. Haar tegenstandste van nu is Sablikova natuurlijk. 2,67 seconden is het onderlinge verschil in het algemeen klassement. Sablikova werd inmiddels twee keer Europees kampioen in haar carrière. Wüst voortvarend van start gegaan, heeft een voorsprong opgebouwd ten opzichte van van Martina Sablikova van een seconde. Die heeft ze in ieder geval al te pakken. Terwijl ze van tevoren zei van ik wacht misschien wel tot halverwege de race voordat mijn aanval komt. Nou, niets is minder waar. Ze is gewoon voortvarend in ieder geval begonnen aan haar eerste vijf kilometer van het seizoen. Laten we dat niet vergeten. En Sablikova die weet natuurlijk dat ze gewoon mee moet gaan met Irene Wust. Ja, het is natuurlijk maar de vraag wat verstand is in deze slotrit. Uh, of Wust inderdaad Sablikova meteen in het begin bij de strot moet pakken. Of dat ze gewoon tot halverwege de race moet wachten. Maar ze is er zelf ook zo bang voor dat ze als ze te voortvaren van start gaat, dat ze dat in de laatste paar ronden moet gaan bekopen. Nu komt ze weer onderdoor daar in die binnenbocht. Ze heeft heel eventjes in het spoor van Sablikova aan de overkant meegereden. Even uit die windschaduw of in die windschaduw. En nu heeft ze een lichte voorsprong op Sablikova, Maar die twee die ontlopen elkaar niet veel hoor. We gaan af op de 1400 meter. En 59,98 voor Wust. 2,022 voor Sablikova. Kortom, er zit 2400ste van een seconde tussen in het voordeel van Irene Wüst. Die dus 2 seconden en 67 honderdste moet winnen... ten opzichte van Sablikova. Ze zijn wel verreweg de snelste van de dames die gereden hebben. Het was eigenlijk van tevoren al wel bekend dat dit de twee dames waren... die boven de rest uitstaken van het allrounder. Daar komt Martina Sablikova, de Olympisch kampioene... die ranken vreile Tsjechische onderdoor inmiddels. Gecoacht door Peter Novak wordt ze. En ze heeft de voorsprong genomen, het initiatief in deze 5 kilometer race. We kijken hier naar Sablikova... Die doorkomt in 234-23 met een rondje van 34. En Wus die rijdt toch de afgelopen paar rondjes. Telkens 13, 14e langzamer. Dan Sablikova. En dat betekent dat het harder moet. Ook Bart Veldkamp laat dat blijken aan Irene Wust. Kom op, je moet wat harder. Gerard Kempkers klapt wat in de handjes. Die probeert er ook nog even wat aan te moedigen. En dan maar eens zien of Wust dat karakter kan tonen. Daar komt Sablikova weer de buitenbocht uit. En Wust is inderdaad weer langs zij gekomen. Ja, karakter, dat kun je er absoluut niet ontzeggen. Zij is een knokker. Ze gaat door het gaatje. Lekker knallen, zegt ze dan. En dat zagen we gisteren ook op de drie kilometer. Waar ze die slechte, misschien wel schandalige 500 meter zo zei ze het zelf ook, in ieder geval goed maakte door een race zich goed doorheen te knokken. Maar kan ze dat nog een keer en is dat genoeg voor een titel? We vrezen allemaal van niet, want Sablikova kan ook nu op de kruising gewoon rustig naar Irene Wüst toe rijden. Geblesseerd of niet, we hoorden het Wüst al zeggen. Sablikova roept wel eens vaker dat ze niet goed genoeg in orde is. En dan is ze het gewoon wel door de binnenbocht. En het uitversnellen heeft ze gewoon nu meters voorsprong genomen op Irene Wüst als ze 2600 meter erop heeft zitten. Het is een spelletje, hè? Sablikova die ieder weer probeert dat voorsprong te nemen. Nu weer 17e. Sneller is in de afgelopen ronde dan Wüst. En dan de ronde daarna komt Wüst weer terug. En probeert ze weer dichterbij te komen. Maar nu moet ze toch knokken om de aansluiting te houden met Sablikova. Want zij gaat nu wel naar de binnenbaan. Maar je ziet wel dat het verschil langzamerhand wat is opgelopen. En dan zie je die Sablikova in dat hoge ritme in die bocht zie je doorkomen. Ja, die extra slag die maakt ze tegenwoordig niet meer. Natuurlijk, dat heeft alles te maken met die do dokter Bibber regel. Ook zij moet opgelopen dat ze binnen de lijnen bleven. Daar had Sablikova nog wel eens last van. Wüst komt er uh, niet meer bij door die binnenbocht. En verliest weer 16e in deze ronde. Sablikova heeft dus uh, twee ronden geleden dat uh, tikje uitgedeeld, die versnelling doorgevoerd. Wüst heeft geen antwoord. En in deze ronde zeg maar vanaf de kruising gezien gaat Sablikova alleen maar meer uitlopen, want ze heeft twee binnenbochten voor de boeg. De eerste binnenbocht is uh, ingegaan. Gerard Kempkes kijkt nog even achterom hoe iedereen Wüst die buitenbocht ingaat. Aram natuurlijk los dat tempo proberen om op te voeren. En ze nu en dan zie je wel dat Wust al wat voorover begint te vallen. Richting de punten van haar schaatsen, zoals dat heet. 3400 meter heeft Sablikova erop zitten. En wat een verschil met de rest. 35,5 was het uh, rondje van Diane Valkenburg. En Sablikova rijdt hier 34, 0. Heeft inmiddels bijna 10 seconden voorsprong. 9,5 seconden om precies te zijn. Op de tijd van Valkenburg. En heeft inmiddels ook een straatlengte voorsprong op Irene Wust. En dan zie je dat het moeilijk gaat. Gerard Kempes kan roepen wat hij wil, maar uh, Wust komt niet meer dicht erbij, althans op dit moment niet. Ik denk dat het gebeurd is voor Irene Wüst, dat zij weten dat ze genoegen moet nemen met die tweede plekken, dat algemeen klassement achter die ijzersterke Tsjechische geblesseerd of niet geblesseerd, ze doet het gewoon. Het is uh, inderdaad over en uit op drie ronden voor het einde. Kijk maar ook naar de rondetijden. 34-4 voor Sablikova, 36 rond voor Irene Wüst. Die tweede gaat worden op dit Europees kampioenschap, net als vier jaar geleden hier in Colalbo. Of er moeten nog hele rare, vreemde, gekke dingen gebeuren, maar dat zie ik niet meer. Gebeuren in die laatste rondjes van Martina Sablikova. Daar langs dat vakrijden waar die Tsjechische supporters zitten. Ze zijn er met ongeveer 100 man. Volgens mij zijn ze het hele weekend zo dronken als het zijn kan geweest. Nou, ze zullen er nog wat meer bier gaan ingieten. Want Sablikova is twee ronden verwijderd van een nieuwe Europese titel. Ik wou net zeggen, de Tsjechen zijn niet echt van de wijn. Nee, die gaan inderdaad voor de grote pullen bieren. En die hebben ze hier in Zuid-Tirol. Rondje van Sablikova: 33-9. Prima rondje. Want dan gaat ze gewoon zelfs versnellen. Toch knap hoor van die Tsjechische die in ieder hier laat zien dat zij absoluut met voorsprong de sterkste is. Ze maakt het lang niet zo spannend als vier jaar geleden toen we die dramatische vijf kilometer hadden van Sablikova en van Ireem Wus. Toen scheelde het echt uiteindelijk helemaal niks in het klassement. Maar nu gaat Sablikova laten zien dat zij de beste is. Hier komt ze al op weg, op weg in de richting dus van de laatste ronde. De bel. Het wordt de eerste ereronde. straks. Volgt er nog eentje na de huldiging. Dan zal ze die ereronde samen met die Rus Ivan Skobrev mogen rijden als de Europees kampioene van Colalbo het seizoen 2010-2011. Na Colalbo 2007 en Hamar 2010 wordt dus Martina Sablikova, die 23-jarige dame voor de derde keer in haar carrière uh, Europees kampioene. Ze is de Olympisch kampioene op de 3 en de 5 kilometer. En nu gaat ze op weg naar de Eindstreep. Ze wint met een afstandszegen. Daar gaat de vuiste lucht in. Lucht in. 7 07, 78 De echte strijd is een Nooit geweest. Sablikova kampioene. Hier komt Irene Wüst. Zij gaat de tweede worden van dit kampioenschap. In 7 minuten, 18 seconden en 70 honderdste. Sablikova 1 op de 5 kilometer voor Wüst en Valkenburg. In het eindklassement is het 1 Martina Sablikova. Tweede Irene Wüst op 1,3 punt bijna. Derde Marit Leenstra. Zij staat voor het eerst in haar carrière... op het internationale podium van een allround toernooi. Valkenburg wordt vierde... En heeft daarmee dus dat ticket voor Calgary binnen. En Jorien Voorhuis eindigt op de vijfde plaats. Sablikova die zwaait na dat vak met die Tsjechen. Petter Novak viert ook al het feestje op het middenterrein. Ja, de strijd was er dus eigenlijk niet. Sablikova weer Europees kampioen. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna vijf minuten over half vijf. Stel dan het even uit in verband met de finish van het Europees allround kampioenschap. Maar hier zijn de hoofdpunten met Nanette wel. In drie steden in Tunesië is een onbekend aantal doden gevallen... bij botsingen tussen betogers en de oproerpolitie. Er zijn al weken rellen bij protestbetogingen... tegen de werkloosheid, de hoge voedselprijzen en de corruptie. De politie schiet met scherp. En volgens de Tunesische overheid zijn er acht doden gevallen... maar een vakbond zegt dat het er minstens 22 zijn. De Amerikaanse minister van Defensie Gates... wil geregelde militaire contacten tussen zijn land en China... Die moeten leiden tot meer onderling begrip en minder misverstanden. De betrekkingen zijn de afgelopen tijd ernstig verstoord. Niet alleen door wapenleveranties aan Taiwan, maar ook bijvoorbeeld door irritaties over de mensenrechten en het klimaatbeleid.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 En de toestand van de Amerikaanse democratische politica Gabrielle Giffords... die gisteren in Arizona in het hoofd werd geschoten... is nog steeds kritiek, al zijn haar artsen optimistisch. Ze werd van dichtbij neergeschoten op een politieke bijeenkomst. Zes mensen werden doodgeschoten. De 22-jarige Schutter is gearresteerd. Zijn motief is nog onduidelijk. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Op de meeste plaatsen komt weinig of geen bewolking voor, betekent dat het helder is en de temperatuur gaat vannacht dan ook flink onderuit. Het gaat licht vriezen, min 1 of min 2. In de kustgebieden ligt de temperatuur net boven nul. Morgen beginnen we dan de dag met uh, zonnige momenten, maar van het westen uit gaat de bewolking toenemen. Uh, dat gebeurt vooral de tweede helft van de dag. Het blijft nog wel droog, het is wat aan de koude kant, 4 graden wordt het en de wind gaat draaien naar het zuiden en toenemen tot maandag of vrij krachtig en misschien al wel krachtig in de avond langs de kust. Heeft te maken met een storing die nadert en die gaat dinsdag neerslag brengen. Van het westen uit gaat het regenen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. Het is een kille dag, lang ligt de temperatuur rond 3 of 4 graden. In de avond gaat het kwik dan wel omhoog. En vanaf woensdag hebben we dan gewoon een paar zeer zachte dagen... met maximaal rond of zelfs boven de 10 graden en perioden met regen. even over half vijf. We gaan uh, definitief terugkijken en gemstig op het uh, toernooi. Laten we nog eens even beginnen met de vrouwen. En Sebastian in uh, Colalbo uh, zit ook bij uh, dit gesprek. Althans, die kan ons goed horen en breek rustig ja, in, uh, Sebastian. <laughs> um, eerst maar eens even toch nog even over dat vrouwentoernooi. We hoopten natuurlijk wel, maar eigenlijk wisten we wel wat we net gezien hebben. En kunnen we eigenlijk zeggen dat gisteren na de 500 meter Zablikova al de titel uh, zo'n beetje binnensleept, juist op die afstand? Ja, het is, het is de lange afstand, Rijster. Op voorhand. En als ze dan een 500 meter rijdt, zoals ze hem heeft gereden. Ja. Waarbij ze toch een dag voorbij haar eigen grens ging. En uh, mogelijk zich een klein beetje blesseren. Maar ja, daar zetten ze eigenlijk al de toon, ten aanzien van uh, Duitsland. En daar nog heel even over, want wij leerden vroeger thuis... van een sprinter kun je wel een lange afstandrijder maken, lees artschenk. Schenk... maar van een steenje kun je nooit een sprinter maken. Maar dit is hier toch gebeurd met deze, nou, relatief dan natuurlijk. Maar nu zie je maar weer dat op een gegeven moment... <laughs> ja. de uitzonderingen toch dus mogelijk toch de wet uh, bevestigen. En datgene wat je dus toen hebt geleerd thuis... Dat zal nu nog steeds wel gelden. Maar dit is wel het bijzonder. In algemene zin klopt dat. Eh, ja. Sebastian, even jullie. Was iedereen. Was de verbazing daar ook al om? Die 500 meter van haar. Ja die, ja, die was wel heel erg goed, inderdaad, hoor. Die, die 40-31. Um, ja, en, en omdat zij daar boven zichzelf uh, uitstak. En iedereen wust uh, gewoon een slechte 500 meter-reed voor haar doen was het klassement daar inderdaad eigenlijk al gemaakt. En dan hoop je nog wel op een wonder. Zoals bijvoorbeeld gebeurde bij het WK in 2004... waar ik nog wel even aan terug moest denken... toen iedereen voor de, de 5 kilometer zei... Perstijn wint het met gemak van Renate Groenewold. Maar Perstijn uiteindelijk door het ijszak en Groenewold werd. Ja, dat wonder bleef gewoon uit. Omdat Sablikova daarna gewoon goed heeft gereden... zoals we van de gewend zijn op de 3 kilometer. Ja, en die 1500 meter... daar heeft ze niet voor niets brons ook op gewonnen op de Olympische Spelen. Daar heeft ze ook gewoon een enorme stap gemaakt. En Sablikova is dus gewoon eigenlijk een, ja, de enige echte goede allrounder die er misschien nog wel over is. Als je kijkt ook naar toch de gebrekkige 5 kilometer rijdsters die wij in Nederland hebben. Dan is Sablikova gewoon op dit moment de enige echte goede allrounder die er is. Wil je dat Henk? Ja, nou, hij... Nederland, Nederland heeft natuurlijk de laatste jaren al problemen met de, de ja. dames En uh, dat, uh, dat uitte zich vorig jaar ook weer bij dus de, de, de selectie van, uh, van, dus ja. van Vancouver de Olympische Spelen. En ook dus de, de, de ploegachtervolging. En wie moet je daarvoor opstellen? Want je hebt eigenlijk amper kandidaten die dus de kwaliteit genoeg hebben. Terwijl je anderzijds zou zeggen... als je wat inzet op dat O-rounde liggen daar wel snel kansen. Dus je, je zou toch denken dat is een, een, een deel wat je mee kan nemen. Het Vijf kilometer is toch geen onoverkomelijke schaatsafstand? Het, het hoort voor zover je dus er iets kunt claimen... het hoort ook een beetje bij dus het, het, het type mensen die wij als Nederlanders zijn. Dus, dus in die zin... Ja, het valt mij op. En ja. ik heb daar ook natuurlijk niet de sleutel voor om dat even op te lossen. Ik uh, zou het graag hebben. Nou zien we heel veel ereplaatsen. Laten we de mannen er even bij nemen. We eindigen ongelooflijk hoog. In de breedte zijn we ver uit het beste. Maar we hebben een Rus en een Tsjechische. Uh, ja, meneer bij de, dus, <laughs> Ik ben daar, daar op een gegeven moment het volledig met je eens. En dat, uh, dat zijn we toch vaak. Maar ook allebei de heren hebben dat geconcludeerd. Het, is, het gaat om het kampioenschap. Het gaat om ja. de titel. En uh, het is een beetje sneu voor de anderen en voor de, de, de goed presterende Nederlanders. Ja, het is altijd een tweede en derde en vierde plek. Sebastiaan, de stemming daar in het Nederlandse kamp, verschillende ploegen. Iedereen zal dit uitleggen als nou ja, toch een prachtig resultaat. Zeg maar. maar de eerlijkheid gebieden zeggen. Ik geloof niet dat ze een slee hebben in Cole <laughs> Maar je snapt wat ik bedoel, daar zit geen Nederlander in straks. Hè? Nee, nee dat, dat is trouwens interessant in verleden nog wel een keer gebeurd hoor. In het olympische seizoen van Hamer in 2006. Dat was dat hele rare toernooi, weet je nog wel. Met kapotte ijsmachines, ja. haperende startpistolen en tegen elkaar oprijdende Nederlandse schaatsers. Eh, werden Perstijn en Fabris kampioen. Dank nou, daarna kwam de overheersingsperiode... om het zomaar te noemen, van Sven Kramer. Maar die mis je gewoon. Die mis je hartstikke erg... als het gaat om het allrounden. Kramer is gewoon de vaste waarde geweest. Die is nu noodgedwongen. Door die blessure is hij weggevallen. Wust is toch wat meer gespecialiseerd geworden... op de 1500 meter en ook de 1000 meter... die daaraan vastgekoppeld zit. Zag je ook na dat Olympische seizoen van Turijn... daar werd ze Euro uh, Olympisch kampioen op de 3 kilometer. Daarna toch middellange afstand... specialisten meer geworden. Uh, en ik denk dat dat ook wel meespeelt, even inhakend op het verhaal net hiervoor zeg maar, dat meer rijders ook mondiaal en Europees gezien sinds die WK afstanden zijn ingevoerd, half jaren 90, zich meer zijn gaan specialiseren. De World Cup zijn natuurlijk altijd afstanden, wedstrijden waar alleen de afstanden worden gereden, geen allround klassement is. Er zijn nog maar twee allround momenten mondiaal gezien in het seizoen, het EK en het WK. En voor de rest is het specialiseren geblazen geworden en dat zie je toch terug in de allround toernooi vind ik. En ik heb je en je zegt, ja, ja. daar wil ik... Uh... Toen ik ooit op een gegeven moment coach en trainer was van nationale selecties... toen uh, was ik altijd heel erg blij dat ik uh, met, de, met mijn eigen mensen dus heel hoog scoorde... wat zeg ik, 1, 2, 3 en 4 werd. Uh, en dan ben je daarmee tevreden. Als je nu wat afstand neemt en de zaak overziet... dan uh, zie je goed schaatsen. Maar het mag niet... Ja, vandaag mag ik even tevreden zijn en in andere zin. maar maandag, ja. morgen moet je toch jezelf beraden. Op hoe kan het nou dat met de enorme faciliteiten en mogelijkheden die we hebben... in de breedte, namelijk bij al die merkenteams, het Nederlandse schaatsen... dat we dus niet die ons meer onderscheiden erop opzichte van de rest. Want, Sebastian, dat is een discussie die buiten het straatse steeds meer op geld doet. Hè? Van, wij hebben het meeste geld, we hebben de meeste ploegen. En, uh, laten we wel eerlijk zijn, ook bij de wereldbekerwedstrijden... de hoogste tree halen wij toch relatief weinig. Hè? Het is ja, heel is veel goed. ereplaats op het moment. Ja, is dat ja, een discussie dat ik... die ook in die ploegen steeds meer op geld doet? Nou ja, nog niet echt heel erg merk ik eigenlijk uh, dit seizoen. En als je dat soort vragen gaat stellen, als je daar een beetje over begint, ook over de toekomst van het oranje, dan word je toch een beetje kritisch bekeken. Van nou, het valt toch allemaal wel mee. Maar uh, uh, nou ja, in dit na-Olympische jaar valt het inderdaad lang niet altijd mee. Uh, uh, over twee weken is het WK Sprint. Daar zijn natuurlijk ook gewoon weer grote kanshebbers. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een Stefan Groothuis, aan een Margot Boer die daar kanshebbers zijn. Uh, maar als ik dan weer verder kijk richting de, de WK Allround straks in Calgary volgende maand... en ik de tijden zie die Christy Nesbit uh, dit weekend aan het rijden is... in uh, Calgary bij de Canadese afstandskampioenschappen... nou, dan uh, gaat zelfs Sablikova daar het uh, daar heel moeilijk mee krijgen... om Nesbit uh, uh, van een wereldtitel uh, af te houden. Dus dat gaat ook gewoon heel moeilijk worden. Dus met elkaar samengevat kunnen we dus zeggen... vandaag mag je op een gegeven moment de lijst nog een keer extra bekijken... en daar een glimlach maken. Maar morgen moet je echt zeggen... We moeten een aantal zaken nog, nog, nog echt uitdagen daar onszelf toe... dus dat uh, echt goed onder de loep nemen en beter maken. Maar zitten er nog, uh, zit daar nog rek in? Ja, natuurlijk bijvoorbeeld in Blokhuizen en Verwij, denk ik. Ja, dat is heel aangenaam om te zien hoe die jongens... op een gegeven moment uh, zich uh, presenteren op het ja. ogenblik. En de Marit Leenstra toch ook, ja, die heeft... Die heeft nu dus zich weer hervonden. Dat zijn de mensen die omhoog gaan. Sebastiaan uh, Wouter Oldeheuvel, van tevoren toch de Nederlandse man bij uitstek die het misschien zou moeten doen. Doet het helemaal niet slecht, maar doet het ook weer niet, hè? Nee, daar had ik ook inderdaad wel, wel wat meer van verwacht dan de vierde plaats die hij uiteindelijk, uh, uiteindelijk bereikt. Rens Rottevel had een excuus, want die, uh, die was niet fit, die was ziekjes... Maar inderdaad, Wouter Oldeuvel als Nederlands kampioen... en als je zag hoe hij Nederlands kampioen werd in uh, Heerenveen... Ja. na een uh, matige start op de 500 meter zette... die de zaken helemaal recht met prima 5 kilometer en prima 1500... Nee, geweldig in 1500 meter. Nou, een mindere 1500, maar wel een, een uitstekend persoonlijk record op de 10 kilometer. Ja, ja dan, dan valt inderdaad, valt hij hier toch Wouter, Wouter, en nogmaals, hij weet dat ik dat niet persoonlijk bedoel... maar naar datgene wat hij kan, heeft hij hier... Uh, niet goed gepresteerd. Laatste vraag, eh, heren. Jullie volgen dat schaatsen dag in dag uit. Buiten toernooi, Sebastian. Vooral vaker doen? Nou, vaker doen één keer in de zoveel <laughs> tijd vind ik het hartstikke leuk. En uh, het is gewoon droog gebleven. Het was niet zo'n fantastisch toernooi qua weer als uh, vier jaar geleden. Maar als je nou kijkt bij de mannen Skobrev op één. Bij de vrouwen Sablikova op één. Dan hebben denk ik gewoon de rijders gewonnen. Die uh, als je dit toernooi in Tiof of in Hamar of in Berlijn of Erfurt of waar dan ook hadden gehouden. Hadden ze denk ik ook wel gewonnen. Ja, precies. Uh, Henk Kremsen, kunnen we toch uh, zeggen met alle kritische noten in zijn totaliteit. We hebben toch wel een mooie gehad. Zien in dit weekend ja, eigenlijk He? en, en, en helemaal vanmiddag rond de tiki ja. natuurlijk dat is ja. wel mooi hoor want Sebas, die zal ons ook al was het in ja. Nederland toch nog even heugen deze ja maar tijd. dat zijn wel dingen die je onthoudt dat ja. zijn ja. dingen die ja. je onthoudt uh, uh, heel veel mensen spraken nu afgelopen dagen ook weer over die 1500 meter vier jaar geleden van Fabris tegen Kramer hier echt een van de mooiste duels die ik ooit heb gezien op de baan ja. dat zijn de zaken inderdaad die je onthoudt en ik moet ja. zeggen we zijn kritisch over de vrouwen maar als je kijkt bij de mannen daar uh, zit toch wel wat echt onrauwe dus wat echte all-rounders ook aan te komen. Ik denk bijvoorbeeld aan die jonge Nordy Pedersen. Conter had het dit jaar niet helemaal. Maar nee. die had daar ook wel weer zijn redenen voor. Uh, um, nou ja, Fabrice was geblesseerd. Bukku viel me wel tegen. Maar als je dan toch ook kijkt naar zo'n Belg Bart Swings. Die staat eigenlijk pas net op schaatsen. En die heeft toch ook heel aardig meegedaan. En zo zijn er wel meer namen, weer maan, meer namen toe, te, uh, toe, toe te voegen en te noemen. Die hopelijk in de toekomst wel een rol kunnen gaan spelen... bij dat allrounder bij het mannen. Want het blijft toch gewoon een hele mooie discipline. En in Calgary krijgen we de echte apotheose op het allroundgebied. In Gemsen, kunnen we dat zeggen? Ja, en daar, daar, daar krijg je dus toch een wat breder inzet. Met name dus vanuit Amerika en Canada. Ja. En dat, dat maakt in ieder geval allroundtoernooi wel weer interessanter als het is geweest dit weekend. Heren, en Sebastian Gio, bedankt voor de commentaren. We zijn nog niet helemaal klaar. Nou, natuurlijk, Herkremser, dank voor jouw wijze woorden vandaag hier in de studio. De conclusie is duidelijk: het Nederlands-Schaatsen heeft het goed gedaan. Maar de titels gaan naar Skobrev, een Rus bij de mannen. En Sablikova, het fenomeen uit Tsjechië bij de vrouwen.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 What you have to say Cause they're the ones who's coming up And the world is in their hands When you teach the children Teach them the very best you can Oh yeah The world won't get no better If we just let it be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 You. We hebben ook al bijna elkaar gepraat, allemaal al. De Roots sokken mee natuurlijk, Meloni Fiona hoorde die ook. En John Legend, althans zo heet, die zeggen we er dan altijd bij. Die zongen met elkaar dit prachtige nummer, Wake Up Everybody. Lars Boom werd vanmiddag met overmacht. Zoals verwacht ook kampioen bij de veldrijders in Michels Gestel. Lang natuurlijk even in het begin bij elkaar, maar al vrij snel rukte hij zich los... en kwam zoals we dat vaak van hem gewensten in veldritten solo over de finish. De afloop van zijn... Titelrace Lars Boom in gesprek met Joris van den Berg. De perszaal in sint gestel Lars Boom zit met weer een rood-wit-blauwe trui op de schoot. Een zeer tevreden Lars. Ah, ja, zeker wel. Ik heb er wel moeite voor moeten doen, uiteraard, maar ik ben wel heel erg tevreden. Zo zag het er niet uit. Maar dat ik tevreden was? Nee, dat je er moeite voor moest doen. Oh, nou ja, dat was wel. En, uh, ja, Dat moet altijd, denk ik. En, uh, Vandaag moest ik, uh, ja, ik had het en ik ben blijven rijden totdat, ze, totdat ik een gaatje had. En dan moet je ja, proberen iets uit te lopen en dat lukte gelukkig ook. Waardoor ontstond dat gaatje? Uh, weet ik niet, dat er iemand een foutje maakte achter me of dat ik gewoon uh, wat harde rea stelde, denk ik. Heb je daarna geconsolideerd, toen je dat gat geslagen had? Nee, ik probeerde altijd nog uit te lopen, alleen uh, uh, dat, ja, dat lukte wel, denk ik. Ja. En nu? Klaar met het veldrijden voor dit seizoen? Ja, dat weet iedereen, hè? Ja, maar je weet het maar nooit. Is het nog steeds druk? <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, ik ga maandag in Spanje of vorige week maandag en dan uh, ga ik gewoon lekker, uh, lekker trainen. En dan op weg naar het voorjaar op de weg en daarin moet het nu allemaal gaan lukken? Nou, dat zeg ik niet, maar we uh, zijn in ieder geval goed begonnen. Nee, ik ben in de winter minder goed uitgekomen, denk ik. En met de rug, geen problemen vandaag? Jawel, als gevoelig, blijf gevoelig als hij gekneusd is, maar uh, ja, dat uh, gelukkig is het niet zo erg als dat ik dacht uh, na Baal. Asboom dus de nationaal kampioen veldrijden bij het schaatsen werd het dus uiteindelijk niet het weekend van Irene Wust. werd vanmiddag tweede bij die Europese kampioenschappen allround. Het was ook al het hoogst haalbare, omdat haar 500 meter eigenlijk mislukte. Maar goed, ze won de 1500 vandaag. Er was nog wel even wat hoop, maar misschien toch ook wel tegen beter weten in, want Sablikova, de sterke Tsjechische, won met overmachten 5 kilometer en Wust op meer dan 100 meter op die afstand. Bert Maaldering praat met de zilveren medaillewinnares. Gefeliciteerd met je tweede plek. Hoe klinkt dat in je oren? Uh, ja, nog steeds wel een beetje zuur, eerlijk gezegd. Het was uh, ja. ik ging uh, vechten voor wat ik water was. Alleen in uh, 1-8 begon ik uh, was wel erg hard voor dit ijs. Terwijl je zei dat je niet begon met aanvallen, maar dat deed je wel. Ja, Volgens mij begon Sabri die, die wel wegrijden en ik dacht, dat gaan we niet doen. Dus uh, nee, ik heb uh, ja, gestreden voordat ik water was. Dat uh, was de enige verwarring met de laatste ronde, met de Bel. Heb jij het in de gaten? Nou ja, toen toernooi Gerd, op de inrijbaan stond. Zei, nog een rondje dacht ik, oké. Okay. Ik moet er uh, inderdaad nog heen, maar... Uh... Dat was als geweest, hè. Als Zabnikova het niet in de gaten had gehad... een juichend ronde te vroeg uh, ja, was gestopt. Als, als, als ik een goede 500 meter was, had gereden, dan was het ook een mooie toernooi geweest. Ja, daarover. Weet je wat je had moeten rijden om uh, eerste te worden met terugwerkende kracht? Nee, maar jij vast wel. 39, 13 en dat was denk ik niet mogelijk geweest. nee, dat was niet mogelijk geweest. denk het ook niet. maar in ieder geval dan was er wat wel meer strijd in het toernooi gezeten en dan uh, ja had ze die misschien uh, nog wat uh, zenuwachtig geweest en, uh, ach ja, ik weet het niet. Het was gewoon uh, ja, het was me gewoon niet dit weekend. en uh, ik heb wel laten zien hoe ik fysiek heel goed uh, ben. en uh, ja, zo'n vijf die uh, was op zich ook goed en drie kilometer was heel sterk. 1500 heel sterk. en uh, nou ja, Laten we maar zeggen dat Calabo niet echt mijn ding is. Ja, maar Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het wel haar ding is, dat van Sablikova. Want die heeft op zich natuurlijk wel een goed toernooi gereden... met een fantastische 500 waar ze mee begon. En dan is het ook wel een soort van verdiend natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik ja, bedoel, Sablikova is de grote kampioen hier. En uh, alle lof van haar. Ik bedoel, uh, Ze maakt het gewoon waar. En ze rijdt een prima toernooi. Ze rijdt vier super afstanden En vandaag ook op die vijf laat ze ook zien dat ze weer een klasse apart is. Dus dat betreft alle lof van haar alleen... Uh, ja, ik kijk naar mezelf en het er één ding is, waar ik niet tegen kan, is het verliezen. Dus, uh, nou ja, goed, dan uh, moet je dit, uh, dit slikken en dan moet je verder. En dan zie uh, ik een heel mooie week aan sprint voor me over twee weken... waar ik niet de illusie heb om te gaan winnen, maar waar ik wel gewoon een heel goed toernooi wil rijden. En uh, dan een week round waar ik nu zeker al mijn zin op zet om daar uh, absoluut de beste te worden. Soms kan het ook uh, goed en mooi zijn om uh, best of the rest te zijn, hè? Ja, maar als uh, iedereen wust uh, heet, dan wil je gewoon altijd de beste zijn. Iedereen Wus met op de achtergrond uh, een kleintje pils of de teletoeters. Die hadden het niet ondergeleden. In ieder geval onder die tweede, tweede plaats. We gaan weer even hebben over voetbal. Want Ajax oefende gisteren tegen HSV. En hij werd met 4-2 verloren. Uh, Frank de Boer is duidelijk een nieuwe weg ingeslagen met Ajax. En spelers die bijvoorbeeld onder Jol helemaal niet aan spelen toe uh, kwamen. Mogen nu weer meedoen zoals gisteren. Een aantal bijvoorbeeld Deli Blind, zoon van Danny, weet u natuurlijk wel. Kon onder Jol uitkijken naar een andere club. Maar gisteren tegen HSV kwam hij gewoon in actie. En kwam hij ook nog Joep Scheuder tegen. Op een of andere manier voel ik dat dit toch een beetje een bijzondere dag is. Heb jij dat nou ook? Ja, ik weet wel wat u bedoelt, denk ik. Uh, toch een lange tijd geleden is dat ik uh, ja, eigenlijk zoveel minuten heb gemaakt... Uh, weer bij het eerste elftal na mijn debuut. Ja, dat uh, is eigenlijk wel een speciale dag als je het zo bekijkt. Ja. En het, uh, het voelt heel goed. Het ging ook goed. Ja, het ging, het ging wel aardig, ja. Kun je toch proberen, in goede woorden... te vertellen hoe je het afgelopen half jaar hebt beleefd... met je vader als assistent, met Martijol als trainer... Misschien naar Groningen of niet. Hoe beleef jij dat dan als voetballer? Uh, ja, in het begin kom je terug na een, een goed half jaar. En dan uh, ja, wil je gewoon gaan voor je kans. Het uh, maakt niet uit of mijn vader een assistent trainer of niet uh, is. Maar ja, dan, uh, na zoveel weken merk je alweer dat je, dat je eigenlijk naar buiten gaat vallen. Ja. En, uh, ondanks dat ik wel vaak bij de selectie zat en bij de 18. Ja, voel je toch aan dat je er eigenlijk uh, ja, geen minuten krijgt en dat je geen kans krijgt. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ga je dan bij jezelf weer verder kijken wat je opties zijn. Want je moet toch uh, ja, voor jezelf blijven ja, ontwikkelen. En, uh... dat ik, zeg, ik ga verder vechten, zeg maar, om die basisplaats te krijgen. Of was dat bij Martin, Martin John, erg moeilijk. Nou, dat, uh, ik weet zeker dat ik ben van mezelf uh, weet dat ik uh, alles heb gegeven de eerste weken. En uh, ik heb gewoon uh, goede wedstrijden gespeeld, ook bij jonge Ajax... En uh, ja, het, misschien uh, heel veel mensen zullen zeggen dat het, uh, je altijd eerst naar jezelf moet kijken. Maar uh, soms heb je ook een beetje geluk en een kans krijgen. Uh, heb je soms ook nodig. En, uh, moet je ook gegund worden. Ook dat. En uh, ja, ik denk dat het uh, allemaal wat lastig was. Maar ja, uh, wat ik al zei, je moet verder kijken voor je ontwikkeling. En uh, ja. dan komt Groningen weer terug. En je ja. weet dat je daar een goede periode hebt gehad. Dus ja, dan ga je weer praten met elkaar. En, uh, met ja. Hans Nijland. die zegt, kom maar terug of zo. Of, hè, kom maar maar, ja, maar, maar wanneer, wanneer zou jij naar Groningen gaan eigenlijk in december nog vorige maand? Nou, de gesprekken waren best wel ver gevorderd, ja. En, uh, ja dan hoor je over die trainingswissel en dan ja, denk je toch weer nou, Misschien uh, toch weer eigenlijk toch mijn club. En dan uh, heb je een gesprek met de trainer en uh, ja, of mijn vader wel of niet assistent blijft. En, uh, ja, dat is allemaal heel positief gegaan. En uh, ja, ik voel me eigenlijk weer uh, ja, deel van het team. En uh, dat voelt heel goed. Daily Blind vertelde wat. U krijgt voor mij nog de Italiaanse uitslagen uit de Serie A. Want er werd gewoon gevoetbald. Sampdoria, wint van Aas Roma, 2-1. AC Milan-Udinese, heerlijke wedstrijd. Eindigt inmiddels in 4-4, hoort u straks meer over. Fiorentina Brescia 3-2, lazio Lecce 1-2. Parma-Cagliari 1-2. Cesena-Genoa 0-0. Bari-Bologna 0-2. Chievo-Verona tegen Palermo 0-0. En met Inter gaat het beter, nu de nieuwe trainer er is. Catania-Internationale 1-2. Straks krijgt u de stand en de consequenties in het overzicht van het buitenlands voetbal. Eerst gaan we er even uit voor het uitgebreide journaal van 5 uur. En daarna zijn we bij u terug. Terugkijken op veel ereplaatsen, maar geen titels bij de EK allround en het buitenlandse voetbal. En langs de op één. Instituut dit presenteert.